Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Drie dorpen in de Noordoostpolder en Overijssel willen zich gezamenlijk verzetten... tegen de komst van een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers aanmeldcentrum in Ter Apel is overbelast. En daarom zoekt het kabinet naar andere locaties. Band is gekozen als nieuwe plek en wordt gebouwd naast een bestaand AZC in Luttelgeest. De dorpen vrezen dat de balans tussen asielzoekers en vaste bewoners in het gebied verdwijnt. En ze eisen dat het kabinet een nieuwe locatie zoekt voor het aanmeldcentrum. De agent die tijdens een boerenprotest in Hiereveen het vuur opende op een trekker maakte een verkeerde inschatting. De hoogste politiechef van Noord-Nederland zegt dat in een interview met NRC. Volgens hoofdcommissaris Veldhuis vreesde de agent voor de veiligheid van zijn collega's. Hij was bang dat de trekker zou inrijden op agenten en opende daarom het vuur. De 16-jarige bestuurder zegt dat hij juist wegreed van het protest. Bij een explosie in een galerijflat in Delft zijn twee bewoners gewond geraakt, onder wie een kind. De explosie was op de vierde etage. Door de knal sneuvelden veel ruiten. De politie vermoedt opzet. Getuigen zagen na de explosie een auto wegrijden. In Japan hebben politieke partijen hun campagne hervat, een dag na de moordaanslag op oud-premier Abe. Politici willen zo duidelijk maken dat ze niet zwichten voor geweld... ABE werd gisteren tijdens een campagnetoespraak op straat doodgeschoten door een man van 41 die zou een hekel hebben gehad aan de oud-premier, maar waarom is onduidelijk. Morgen zijn er verkiezingen voor het Hogerhuis in Japan. In de peilingen voor de aanslag stond de liberaal-democratische partij van AB en de huidige premier Kishida op een kleine winst. Het weer wisselend bewolkt met ook kansen op een buitje. De zon breekt in de loop van de dag vaker door. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N201 Hoofddorp Uithoren staat voor de aansluiting met de N231 een file van 3 kilometer. Vanaf Schiphol-Rijk is de verdraging 20 minuten. Het komt door wegwerkzaamheden aan de Waterwolftunnel. Tot zover de verkeersinformatie. wel. Oh nee. ANWB, hoe kan ik je helpen? Oeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Zin in Zandvoort? Is zin in ZFM. ZFM. hebben nu Toebak leeft. Yes, het tweede gedeelte van het radioprogramma. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort. Zeker, even een tikje uitdelen en... Mm. Straks de Zandvoortse berichten, de trucke geschiedenis en de verjaardagen. Keep your radio at hand for further announcements. Give me the... Watching me from the window. Oh, Mama, did you tell soon I'm a millionaire now, baby? Trading that crypto. Oh, yeah. Go. Give me the. clip zit een ontevreden beeld. dame met een polsstok rent door de straten. uiteindelijk komt ze bij het veld aan, neemt haar sprong en als laatste gaat dan daar de bom. ja, daar gaat hij dan. ik denk dat Poetin toch het knopje heeft gevonden. nee. nee. hoe komen we wat is dit voor een bericht? Dit is Alt-J en de uh, nieuwe uh, single oh. die heet uh, Into Your Hard Drive. En het is de nieuwe single bestaan sinds 2000 en, uh, 2008 om te zijn. En het is onder andere door Joe Newman ontwikkeld, uh, bij elkaar gesteld. En ze komen uit Leeds vandaag. Goed, tweede gedeelte van het raarprogramma. En wij hebben het ook altijd weer. Met dit kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker, het 1982 passagiersvlucht van Miami naar San Diego uh, stort neer. In een buitenwijk van New Orleans. Uh, en het is echt uh, bizar gewoon er zijn heel veel beelden van uh, te vinden op youtube ik heb er zitten kijken het is gewoon echt een slagveld gewoon een uh, ooggetuige vertelt dit It said a plane just went down in our neighborhood and I ran out the back door and and we were at the crash scene within minutes and it was a war zone I mean it was roaring flame and smoke and pouring rain you had electrical wires just wiggling and and the hissing the gas hissing gas Het was echt een slagveld gewoon meer in de woonwijk uiteindelijk zijn er 105 40 mensen aan boord die om het leven komen. En 8 mensen op de grond. En wat er nou precies fout is gegaan. Het vliegtuig wilde omhoog gaan. Maar kreeg uiteindelijk te weinig tegenlicht. Tegenwind. En hij kon ook, uh, had uiteindelijk ook nog weer ne neerwaartse stroming. Nou goed, uiteindelijk konden ze het, uh, terugwerken aan het feit dat ze verkeerde weersverwachting hadden gekregen. Van het weerstation. Uh, okay. Waardoor ze verkeerde inschatting hebben gemaakt. En de piloot kon het gewoon niet meer bijsturen. En kon uiteindelijk alleen maar terug naar de grond. En daar stort hij dus in een woonwijk. Het is een bizar verhaal van deze Boeing. 727, Pan Am, vlucht 759. Dat doet me ook ernstig denken aan de baan. Want het was ook zo'n uh, woord. Ja, nee, ja, dat was ook, ja. Nou, dit was precies hetzelfde. Dit is later. Uh, ja. Dit was eerder trouwens. Uh, er is uh, in 82 ook, dezelfde dag... wordt de Cola Light wordt geïntroduceerd door Coca-Cola. Nou, Wij waren daar vroeger als... Uh, als jeugd waren we er heel erg blij mee. Want we wilden natuurlijk allemaal heel slank zijn. En uh, dansen in de disco. En je had alleen maar spa rood. En dat was eigenlijk niet zo lekker. Nee, zeker Toen niet. Cola en het wijn was zo duur, weet je wel. Cola. Dus, nou, we zijn er helemaal blij mee. Maar inmiddels is er dus wel... Uh, in, uh, er zijn enorm veel verschillende uh, flesjes gemaakt. En uh, verschillende smaakjes. Maar nu is er weer een nieuw. Sinds 2007 zo'n beetje is dan... De, of, uh, de, de, de, No? Cola Zero. Dat dus vind ik Wat oh, ja. doe maar, maar een Cola Life. Ja. Ah, sorry hoor, we hebben alleen maar Cola Zero. Ja. Ik vind, ja, dan, dan moet ik eraan gaan denken steeds. Van, ja, doe maar maar een Cola Zero, want ze hebben geen Life meer gewoon. Oh, dus, uh, Zero ja. van, was van... Uh, ja, dat geven ging over. Nou goed, het is allemaal ontwikkeld door natuurlijk de apotheker John Pemberton in 1885. Hij was veteraan ja. uit de Amerikaanse burgeroorlog. Hij was verslaafd aan morfine. Hij had ook wel wat heftige dingen meegemaakt. Dus het was eigenlijk een soort medicijn voor hem. En uiteindelijk kwam deze Coca-Cola... wat is eerst eigenlijk heet... Peppertons French Wine Coca. Zo heette het eerst. Dat was de naam voor. Die kwam als medicijn op de markt. Je kon hem ook niet zomaar kopen. Want er zat cafeïne, wat leek op cocaïne. Dat was het niet. Dat is uiteindelijk later uitgehaald. En het werd in kruikjes aangeboden... voor vijf cent per kruikje. En dan moest je het aanlengen met een soort soda-water... En ze hebben ook echt heel lang, vanaf 1886 tot 1959, voor 5 cent per flesje aangeboden. Het werd niet duurder. Uiteindelijk moest ze dat loslaten na 1959, want toen werd het bij elkaar gevoegd en toen werd het wel goedkoper. Of duurder eigenlijk, duurde het eigenlijk ook. En uiteindelijk, nou goed, is, deze Pamperton, Pemper, ja, Pamperton, die is uiteindelijk ook nog weer overleden aan, uh, aan drugs. Hij heeft er ook niet zoveel van aan verdiend. Maar hij heeft het verkocht. Nou, het is een heel drama vooral van deze Maar Wel heel interessant. Het is trouwens wel gebaseerd weer op een ouder Ven Mariani. Wat weer ook een soort drankje was. Dus okay. het is niet helemaal door hem uitgevonden. Maar het is iets verbeterd. Goed, tot zover over Coca-Cola. Ja, in 1945. De Nederlandse minister van Financiën Piet Liefdink. stelt de geldzuivering in. Want voor 14 juli moesten alle bankbiljetten van 100 gulden worden ingeleverd. Het was eigenlijk een soort actie omdat ze bang waren... Dat er in de oorlog dat er een heleboel besmette financiën waren. Ja. En uh, toen in de tijd was er zo, was er een posje geen geld. En dan kreeg je toen het tientje van liefdink. Iedereen kreeg tien gulden. Om te overleven. Om even te overleven. Ja, het is een dus, bijzonder uh, uh, verhaal. Ze dus noemde hem, als ze bijna, kreeg hij de kei van de Kneuterdijk. Maar ook de grootste boef van Nederland. Ook de grootste boef van Nederland. Ja. ja, heel veel mensen waren niet blij met hem. Toch? Ik luister even naar hem. Dit Filmjournaal heeft de bedoeling om het regeringsbeleid. Op een der meest aangelegen punten naar tot u te brengen. Tot de maatregelen die voor het herstel van ons land onvermijdelijk zijn, hoort de lang verwachte geldzuivering. Geldzuivering zou gaan we plaatsvinden. Ja. Want heel veel mensen hadden heel veel geld vinden in oorlog. En dat zat vaak ook in de muur. En ik, weet nog wel, ik heb wel eens verhalen gehoord van mensen. die hebben daar ook geld gevonden in de muur. Ja, dat, was, dat geld was niks meer waard. Dat was van, van voor de oorlog. Kun je mee behangen? Ja, dat kon je mee behangen. Dus dat werd uiteindelijk gewoon weggegooid. Dus dit was echt geldzuivering. Uiteindelijk, na, en na 26 september. moesten alle bankbiljetten uit het circuit gehaald worden. Daar waren echt niks meer waard. Alles moest vervangen worden. Het werd in stappen dus het gedaan. Maar heel nou snel. Had je dan massa gehad als je van dat geld toen even een paar huizen had gekocht? Zeker. Er was er niks aan de hand geweest. Er was niks aan de hand geweest. Gewoon. Oh. Ja, snelle actie. Ja. En het is snel gedaan, want dat was in 1945 allemaal al afgerond. Gewoon. En België had hetzelfde gedaan. Dus dat was wel bijzonder. Ah. Goed, wat nog meer speelde is uiteindelijk in 1595 Mysterium Cos Cosmog. Je kan het nooit uitspreken. Cosmographicum. Dat is hem. Van Johannes Kepler wordt uitgebracht, wordt gepubliceerd. Hij neemt de zon als middelpunt en draait daar, uh, alles draait daaromheen. Niet iedereen was er blij mee met die uitspraak. En deze Kepler en die had alweer weer allerlei dingen gelezen van anderen geleerd en dat had hij voor waar aangenomen en daarvoor heeft hij allerlei modellen kunnen maken en kun, kan zijn theorie dus meer uh, vorm krijgen. En het grappige is deze Johannes Kepler is hoogleraar geweest, hij heeft alle dingen ontwikkeld ook. Maar hij is ook zeer druk geweest met zijn moedertje. Zijn moedertje was een kruidenvrouwtje, Katarine uh, Kepler en uh, die is uiteindelijk zeg maar uh, door burenruzie is die vastgezet omdat ze dacht ze heks. Oh. bitch gewoon. Oh, nee. Een heks met ja, allemaal ja, kruiden. Ja, ja, ja. Dus uiteindelijk moest hij echt van, flink van leerteken om haar, uit de, haar uit, de, uit de cel te krijgen. Uiteindelijk is hij de cel gekomen. Maar uh, ja, was namelijk ook, hij had namelijk ook iets getekend, omdat hij heel bezig was met de maand en de zon. omdat ja, Daar zou je naartoe moeten gaan. Dus hij had alleen wezentjes getekend voor de grap dat als je op weg gaat naar de maand, dat je alleen duiveltjes zou tegenkomen. Nou ja, duiventjes en heksjes ja, bij elkaar opgeteld. Ja, ja. Dat zou zijn vrouw wel hebben, of zijn uh, moeder wel hebben gedaan. Dus nou ja, ja, uiteindelijk ja, ja, ja. heel veel te doen over deze de Johannes Kepper en zijn moeder. Ja, in 2002 uh, verenigen 53 Afrikaanse landen zich tot de Afrikaanse Unie. En die uh, treden dus vaak ook echt als één iets op. Het uh, is, uh, is dus een intergovernementele -gouvern en supranationale politieke unie van Afrikaanse landen. Opvolger van de organisatie van de Afrikaanse eenheid. Maar daardoor zijn ze wel sterk met z'n allen. Oké. Okay. Dus dat is wel mooi. Ja. Want dat heb jij gemist? Dit, uh... Ja, dat is een uh, te moeilijke materie. Oh, oké. Okay. Dan hang ik hem even weg. Maar nou goed, het is dus zover een stukje geschiedenis. Straks de verjaardagen. Wie is de jarige? We doen ook een kleine greep eruit. Spalweefs eerst nu. Van uh, Paul Waves. Uh, ja, leuk gitaarbeentje van allemaal vrouwen. En dat is altijd leuk om even naar te kijken natuurlijk. Het oh, uh, is tijd voor de, de verjaardagen. We kijken er even naar. En, uh... Wat is er? Zeker. Nou, gefeliciteerd. Uh, wie de jarig is, is vandaag uh, Lee Hazel Woods, hoewel, hij zou jarig zijn geweest, al overleden in 2007. En Hazel Woods, die ken je natuurlijk onder andere van allerlei grote hits die hij heeft gemaakt. Dit heeft hij onder andere geschreven voor Nancy Sinatra. Hij heeft met Nancy Sinatra wel meer muziek gemaakt. Dit is ook bijvoorbeeld van hem. Dat een stem, heeft die man, hè? Dat bedoel ik. Prachtig. Ja, de body-stone stem. Daar staat op, oh. was je bekend om. Dus dat is uh, mooi. Deze, uh, hij, is, uh, hij heeft onder andere ook de eerste plaat van Dwayne Eddy gemaakt. En maakt deel uit van de Shackle Fords. Zeker. Dwayne Eddy. Dwayne zeg maar Eddy? Jawel, Rebel Rouser. Oh. Ja, ja. Dwayne Eddy le uh, leeft naast nog steeds. is in de een, in een negentig momenteel. Ja, Het is vertel. vandaag ook de geboortedag van Barbara Cartland. Zij was een Britse schrijfster. Ja. Yeah. En die heeft ook wel een uh, spannend leven gehad. En uh, uiteindelijk is ze. Uh, zij, uh, uh, ze had een dag en dochter heten dan Graaf Spencer. En dat werd de stoesmoeder weer van Diana. Maar ze heeft enorm veel hele leuke, uh, spannende uh, boeken geschreven. En vaak dus wel over vrouwen die uh, alleen waren. En uh, dat ze echt moesten werken in een kasteel en dat soort dingen. Dus het was wel uh, een beetje, ze is wel uh, uh, heel bekend gewoon. Ze heeft een enorm veel in ieder geval. Oké. Okay. Oliver Sack zou vandaag jarig zijn geweest. Hij uh, is een Britse neuroloog. Uh, hij heeft boeken over de menselijke, uh, uh, menselijke kant van de neurologische afwijkingjes. Hij heeft onder andere bij de VPRO een serie gemaakt, Het schitterend ongeluk... En dat doet hij met humor. Had hele leuke ideetjes. Hij is onder andere natuurlijk ook verantwoordelijk eigenlijk voor die film The Awakings. Die is ooit in 73 oh ja. uh, heeft een boek erover geschreven. Die is in uh, 73 ook verfilmd, maar later die verfilming die is niet zo populair geworden. Nee. Die van 1990 met ja, Robin die heb Williams. gezien. die was geweldig. En Robert De Niro. Ja. En uh, je je op uh, Google op deze Oliver sacks en dan kom je ook letterlijk echt de oude beelden tegen die gebruikt zijn voor deze Awakings. En dan zie je ook echt uh, patiënten zitten in een rolstoel... en die dan ook echt een bal vangen. Dat en dan niet tonisch, een kleine he? bal. Want in de film hebben ze een kleine bal gedaan. En dan ziet het er helemaal uit of, of het een wonder is... dat iemand slaapt zo in één keer een bal vangt. Maar in de, de echte film... echte filmmateriaal zie je dat ze een grote bal vangen. Oh, ja. En dan zijn ze ook wel iets wakkerder lijkt het wel. Dus. Maar goed, hij heeft uh, een middel bedacht... Uh, voor de Spaanse griep. Althans, mensen die een ziekte kregen na de Spaanse griep. Die in slaap vielen bijna. Uh, daar heeft hij middel voor toegediend. En dat werkte, maar helaas tijdelijk. Want daarna sliepen ze weer in. Maar goed, hij is uh, wel fanatiek bezig geweest met allerlei Parkinson-ziektes en zo. Om daar uh, oh, uh, iets ja. voor te bedenken. All over seks. Ja. Vandaag is ook uh, jarig uh, David Hockney. Hij is een schilder. En volgens mij is hij nog steeds niet overleden. Nee, Maar er is dus gewoon een schilderij van hem. heet het portret van een kunstenaar uit 1972. Is verkocht voor 90 miljoen. Bij het zwembad zeker? In 2018. Bij het zwembad? Ja, bij het zwembad. Hij heeft een heel bekende schilderij van het zwembad. En dan staat hij bij de rand. En een van zijn jongens, nou ja, zo moet je het niet zeggen. Maar een van zijn mina's, die is aan het zwemmen. Zoiets is Hij lijkt dus aan synesthesie. Ja. Dat is een ziekte waardoor je muziek of woorden kunt zien als kleuren of als, als, als smaak. Apart, hè? Ja, zeker. Apart. Weer een kunstenaar aan het woord, zeker. Ja. Ja, soms dan haak ik af. Doe maar 90 miljoen dan. Dat is een goed verhaal. Ik koop hem voor 90 miljoen. Ik had nog wat geld liggen. Dat is vast een goede investering. Ik kom vast wel een eh, randebule die betaalt 100 miljoen. En wat, wat schildrijven heeft een ander daarvan genoten. Dat is de grote vraag. Ik weet het ook al niet. Voor vandaag wordt hij 75 en hij is vrij. Ik was verbaasd. Ik heb daar daarin zitten lezen. Het gaat ook over dit, hè. Um, Mr. Simpson, I do vote to grant parole when eligible. Thank you. Thank you. Yes. I've, I've not killed my ex-wife. No. The, the, the glove doesn't, doesn't fit me. De handschoen. Uh, uh, uh, uh, uh, Pas yeah. me niet. Het gaat, yeah. gaat over O.J. Okay. Simpson. Het wordt er vandaag 75... Wat een scènes waren dat in de jaren... Nou, wat de jaren tachtig was dat, geloof ik. Die had die uiteindelijk zijn ex heeft vermoord. En ook nog die vriend. En ook nog iemand daar in de buurt. Een bloedspoor naar zijn huis. Echt zoveel materie wat naar hem verwees. Nee hoor, hij werd vrijgesproken. Een zwarte man die door een witte jury werd vrijgesproken. Het was te bizar voor woorden gewoon. Je is daar een hele serie over gemaakt. Doordat dus ik het iets van vijf uur heb. En moet je daar naar kijken. En dan zie je echt de bizarigheden waar hij in verwikkeld was. Dat hij eigenlijk een donkere man was. Maar dat hij gewoon wit is geworden. Want zo oh. werd hij beoordeeld. En uiteindelijk is hij vrijgesproken. Later is hij weer opgepakt in 2008. Vuurwapenbezit, mishandeling, ontvoering. Toen kreeg hij 33 jaar. Toen uiteindelijk is hij in 2017, wegens goed gedrag... Ja, bijzonder, is hij vrijgelaten. Is hij nou, loopt hij vrij. Dus deze 75-jarige OJ Simpson, gast, geniet ervan. Geniet ervan. Ja. In 1946 is geboren Bon Scott... Van ACDC, Hij is straks 34 jaar geworden. En hij uh, is dood gegaan. Dead by misadventure. Want, uh, hij was dus gewoon uh, bewusteloos En toen heeft hij gewoon zijn maat... ...heeft in de auto laten liggen. Kijk morgen wel. Hij had niet bewogen. En uh, <lacht> hij was gewoon hartstikke dood. En uh, hij zei ook altijd van... Uh, ...je mag wel weten wat ik hoe geleefd heb... ...maar je mag het niet doen, weet je wel. Want hij was gewoon uh, uh, ja, zware verslaafd altijd. Ja. Maar ACDC die ken je toch wel? Als je een hardrok bent. Highway to Hell! Ja. Wel, dus, uh... Oh, die klassiek. Echt. Ja. Op, uh, op feestjes van 40 plus. Dan worden ze altijd gedraaid samen met Mietloff. Ja. Oh, die heb ik zo lang niet gehoord. Echt zo'n leuke plaat. Ik gedanst hoor. Ik zie je straks. Leuk. Ja, Piet uh, Frong zal vandaag ja, uh, zeggen: uh, een Nederlandse psycholoog hij heeft veel boeken geschreven. Uh, hij uh, had een, een ander soort insteek. En uh, uh, uiteindelijk uh, echt een hele bizarre optreden... heeft gedaan bij Jack Spijkerman. En toen was het al, ging het al heel slecht met hem. En Dat kan je ook zien. Dan ziet het echt vermagerd uit. Komt hij met een plastic tasje komt hij op oplopen. En dan haalt hij dingen uit. Hij geeft eenmaal ratenbal nog even een veeg uit de pan. Nou, een schim van zichzelf. Werd door andere familieleden ook gezegd. En uiteindelijk is hij dus de overdosis om het leven gekomen. Omdat hij toch ja, had psychische problemen. En dat werd ook uiteindelijk van zijn leven ook wel duidelijk. Maar hij heeft toch wel grappige boeken geschreven. Ik heb een aantal boeken van hem gelezen over psychologie. Het is niet onverdienstelijk. Het ja, ook niet te lezen voor jou dan? Ja toch, als je het er heet bij, Als je het echt wil, kan je het lezen. Het moet echt interessant zijn. Ik doe alleen mijn leerboek ook. Hè. Ik, ik, zag normale boeken de, ik zag van de week zag ik nog uh, de, die film Forrest Gump. Ze dus dat blijkbaar even gekocht bij Paramount. Uh, de zender. Paramount uh, films of zo. Ja. Heel leuk. Maar die, uh... Hij is vandaag jarig. Ja, precies. En, Tom Hanks. Uh, Ja, dat is ook heel bekend ook van Cast Away. En binnenkort wil ik toch echt naar die Elvis-film. Ik wil, ben benieuwd hoe hij die Nederlanders speelt. Ja. Die Elvis dus heeft hij ontdekt, zeg maar. Een beetje een slecht accent had ik gehoord ik van veel ja. mensen. Ja, dit, Leuk ja. geprobeerd, maar ik hoor geen Nederlands. Beetje jammer. Beetje jammer. Ja, ja goed. Ja, Tom Hanks is ook al wel bezig in 1980 met zijn carrière. Family Ties heeft hij ook in gespeeld, trouwens. Echt waar. Dat is okay. ik helemaal niet. Jim Kerr is, uh, wordt vandaag jarig. Hij wordt vandaag tweeën... Een... 63 wordt hij vandaag. Hij is van de Simple Minds. En dit is zijn laatste plaat. Ik moest er even aan wennen. Klinkt heel ja, oud. Klinkt, klinkt een dit... beetje jaren 60, 70. Is. Ja, ik moest er ook een beetje wennen. Dan denk ik even. nou, ik hou dus zo van oude muziek. Maar oké, okay, laat dan even wat klassiekers horen. Dit is dan toch echt wat, wat, wat voller, wat mooier hè. De Waterfront game verstaan ik wel. De band heet eerst trouwens uh, Johnny and the Self-Abstructors. Zoiets. En dat later in 1977, 78 plus minus hebben ze het veranderd naar de Simple Minds. En dit is toch ook zo'n klassieker, hè? De stem is heel bekend. Echt mooi dit hoor. Die krijgt toch al een beetje kippenvel van. Somewhere and Somewhere in Summertime. De Jim Carrey, dus vandaag uh, met 63. Ja, onze Tim Hofman dat jaar. Hij wordt pas 33. Hij is van 1988. Hij is zeer bekend van uh, hashtag boos. Oh, ja. Hij heeft dus gezorgd uh, in januari van dit jaar. Over, heeft hij een uh, enquête gemaakt over This is the Voice? En daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Nee, NSB, om je eigen, je eigen gasten gewoon zo te kakken te zetten. Huh? Of, <laughs> Zoiets. Ik weet niet of er ja. zo op hem gereageerd is, maar je zou het bijna een beetje denken. Vandaag ja. zou je jarig zijn geweest. Ik heb het over Mitch. Mitch Mitchell. En dat is de drummer. Ja, de drummer van. Jimi Hendrix Experience. Dit is echt zo, dit is zo prettig. Even doorheen dit hoor. Dan komt die gitaarzolen namelijk nou, weer door, doorheen van Jimi Hendrix. Een hele zwaar geluid van hem. Nou goed, hij speelt onder andere ook met Dirty Max, met Keith Ritchie, de Eric Clapton en John Lennon toen nog. Ik belde nu ook dat het deze Mitch Mitchell. Hij is vandaag, hij zou jarig zijn geweest, maar overleden al in 2008. Was hij 61. Een klassieke drummer. Goed. Oké. Okay. Dus oh ja, het Carg, Juni hè Ja. Die is ook vandaag jarig. Ja, uh, ja weet je nog? Van, van, van, van dit? Uh. Oh ja. Nou, goed, dan was dit misschien leuker. Dit was... Dus echt ouwe Heurtenfijl dan ook weer. Goed, tot zover de verjaardagen. Alweer ja, genoeg, hè? Jezus, was er was weer een uh, hele stuit. Oh nee, je al gehad. Uh, Paul Waves. We doen even een ander plaatje, dacht je, van dit? Gewoon even een moment van rust in de show. Even fluitend, straks de zandkortse berichten. Oh, maar deze muziek gaat de zon zo schijnen. Ik voel het gewoon, echt waar. Dit is Spacey Jane. Pulling through. Yes, I'm pulling through. Ik red het wel. Aiding and a better Things I shouldn't swear Things that I care about I don't know if I can take another day Of waking up and thinking Is there a better way? Is there a better way? I don't wanna ask But you've already said it I look in your eyes Hands deep in your pocket Staring in the shoes Kicking up the grass Leading to the front door Of my house The front door of Yes, here comes everybody. Dat is de nieuwe single van Spacey Jane. Pulling through. Hou voor, We slaan er samen. Samen alleen. Ja, dat was zo'n kreet. Weet je dat toch wel. Oh, even retro. gewoon samen alleen. Gaan we dit verslaan allemaal. De pokkenvirus? Nee, dat was iets anders nog daarvoor. Goed, het is tijd alweer voor de Zandvoortse berichten. Gouden voor de Fox-tuiners. De vereniging heeft afgelopen zaterdag... hebben ze 50 jaar bestaansrecht hebben ze gevierd. En de burgervader David was er ook. En wethouder Gert-Jan Bluis... Ja, ja. Ja, ze hebben het complex uh, bezocht en niet met lege handen. Ze kwamen met een naambordje. Een naambordje van de, van de, ja, van de volkstuinen, denk ik. En uiteindelijk hebben ze dat, uh, hebben ze dat erop geschroefd. En uh, de mannecoor was er ook. Die hebben de heleboel vertrapt daar. Er waren er zoveel. Nee, zonder gekheid. Die waren met een kleine delegatie. En die hebben zelf namelijk ook een moestuintje daar. Dus dat was gewoon een thuiswedstrijd. Uh, en Frank Laarman. Ze zingen de bonen de grond uit. Ja, ja, precies. Frank Laarman en Suzanne de Jaag hadden een mooi verhaal. Die hebben daar uh, echt een, uh, ook een, een klein paradijsje ge gecreëerd. Niet een, een moestuin, maar gewoon echt een leuke tuin om te bivakeren. Ze hebben namelijk een appartement in de binnenstad. <lacht> nou ja, binnenstad. In, in het centrum. En ze hebben weinig groen. En ze, iets van twintig uur per week zitten ze in die tuin. Dus dat is echt een mooie compensatie voor wat ze daar hebben. Gewoon twee, twee werelden hebben ze ge geschapen. Gecreëerd. Papa. Ja, goed. Mocht je denken van, oh, dat wil ik ook. Wachtlijst, zes jaar. Nou... Ja. Weet je het even? Nou, je kan in ieder geval een hotel in je eigen tuin ophangen. Ik heb er een hangen, ik heb er één bij zelden. gezien. Ja. Een insecthotel. Ja, insecthotel. Ja, ja. Het uh, parkeerbeleid in Stantwoord is natuurlijk inmiddels ingekomen... maar nu zie ik een ingezonden brief. En dat vind ik dan wel ook, uh, dat is dan weer het gevolg. Dat uh, alle toeristen komen nu met hun auto's gratis parkeren in Bentveld. Hoe erg is dit erger, oh Vreselijk en al die buitenlandse ja. auto's die hier gratis staan... dit dus moet opgelost worden. Het is uh, iemand op de weg. En ik denk van, jezus, dan gaan ze het hele eind lopen. Maar ik denk dat er gewoon een, uh, een uh, huisjesmelker-achtig iemand... dat hij dan zegt van, nou, ik rijd al voor, zet hem hier neer... dan rijdt hij met mij weer weer terug. Weet je dat zo? Oké. Okay. En dan denk ik van, oké, okay, dat is dus het verplaatsen van het probleem. Ja, ja. En uh, ik, ben ook, ik ben nog steeds benieuwd of ze het nou in de winter nou mee stoppen of niet. Want Doe dan dat... nou even, je hebt toch een iets verderop bij Halem. Een heel groot parkeerterrein. IKEA? Zeg het nou niet. Dan pak je de trein. Ja. Laat nou ja, hij daar naartoe rijden met zijn busje. Dan had hij daar zijn gast op. Nou ja, het was al wel zo dat het dat parkeerterrein toen geopend was. Of het station werd geopend. En dat toen een wethouder van Zandvoort er heel blij bij stond. Van dat het de bedoeling was dat zomers en zondags... dat de mensen daar konden staan met de trein om ons te ontlasten van de auto... Goed idee. Goed, de alternatief zeburenpad. Ze zijn namelijk bezig met de verbouwing, de werkzaamheden op de Watertorenplein en Torbekkerstraat is gedeeltelijk afgesloten. En daar hebben ze nu, zeg maar, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, een alternatief zebrapad gemaakt. Hij is geel en niet uh, normaal wit. En uh, uh, kijk, er is, is ook een stoplicht bij geplaatst. Nou goed, het, ja, de werkzaamheden duurt iets van drie weken. Dus dan gaan we even kijken, ja. Het gaat gebeuren, dames en heren. Ja, eindelijk. Het gaat gebeuren, eindelijk. Eindelijk. Dus dat zal wel mooi zijn. Deze zomer is er weer een expositie te bezichtigen... in de Agatha-kerk aan de Grote Krocht. En deze gaat over het martelaarschap van Agatha... de heilige Agatha, patroness van deze kerk... en over het martelaarschap van Titus Brandsma. Want die is afgelopen mei hè, is die door Pauze Franciscus. En de Agatha-kerk is van 10 juli tot met 18 september... iedere woensdag, zaterdag en zondag... van 2 tot 4 uur open... En af en toe kan je, als je zondag gewoon naar de dienst gaat, kan je natuurlijk ook kijken. Maar die is om de week, toevallig nu morgen. En volgens voor mijn gevoel werd die morgen geopend, de tentoonstelling. Maar uh, ja, dat was die heilige dame, die dus. ze uh, die, die staat afgebeeld met een nijptang. Want ze hebben haar gemarteld met nijptangen. En dan o, moet je drie man rijden wat ze eraf heeft oh, hebben. Ik, ik He? als man kijk er toch heel anders naar. Ik denk van een vrouw met nijptang. Hm, hm. Nee, nee, zij is geen. Nee, nee, denk ik dan. Nee, nee. Ja, volgens mij zijn uh, haar. Uh, was afgekleed nou, met een nijptang. Jezus. Nou, gelukkig. De mannen komen ieder geval weer uh, Ja, de mannen schrikvrij. hebben we dat weer gedaan, ja. <laughs> schrikvrij. Ja, mannen hebben dat gedaan. Ja. Maar een vrouw met een nijptang, niet. En jij hebt niet. dat gedaan. Ja, ik was... Oh ja, ja dat liedje. Oh mijn god. Historische Parade, ja. historische Grand Prix, is als verhoudst weer volgende week van de partij. En de afgelopen twee jaar uh, was het, ondanks de coronabeperking, is het toch doorgegaan. Maar was het echt een helemaal uitgeklede... Versie. Oeh, wat fris. Maar goed, uh, zonder publiek was dat ook. En de Prade gaat dit. Uh, was toen wel. veel te vervallen. Maar goed, uh, het is ooit eens ontstaan in 2008. Toen bestond het circuit, namelijk 60 jaar. En met de knipoog naar de tijd dat de racers nog door, de, door, door het dorp heen gingen... dachten ze hé, hey, we doen gewoon een parade met die oude wagens die toen reiden, reden door de stad. En dat beviel eigenlijk zo goed. Dat dus ze dachten van, nou, dat gaan we nog een keer doen. Dat duurde toen wel even nog vier jaar, omdat ze extra geluidsdagen moesten nog uh, incasseren. Zo uiteindelijk uh, In 2012 ging het van start en toen hebben ze het gedaan. En nu hebben ze het weer gepland. Dus voor 16 juli. En dan gaan de, de auto's om 8 uur van het circuit gaan ze naar het centrum... door de de, Alphastraat, de Van Spijkstraat. De... Nou, verschillende straten. En dan komen ze in de Haltenstraat. Eh, komen ze geparkeerd te staan. En daar staan ze tot half tien. En dan rijden ze zo weer terug. Zo is dat. Al die oude wagentjes. Ja, ja, leuk. Er is een uitnodiging voor de ondernemers... Uh, en bij bewonersbijeenkomst weer. Op maandag 11 juli, dus komende maandag... en dinsdag 12 juli, van 5 tot 10 uh, bij Paviljoen Brut. stand of Bar Barnaar 20. Want... Uh, als bewoner en ondernemer wordt u geïnformeerd... over wat het evenement van de Grand Prix voor u gaat betekenen. En er zijn centrale presentaties om half zes, zeven uur en half negen. Je kunt vragen stellen en als je er niet bij kan zijn... de belangrijkste informatie is in aanloop naar het evenement terug te lezen... op de website van de Dutch Grand Prix en de gemeente Zandvoort. En alle bewoners, slechts ondernemers, ontvangen in augustus nog een brief... met de allerlaatste informatie die voor hun wijk relevant is. Oké. Okay. En die kan dus inderdaad... Uh, al beginnen om een parkeervergunning aan te vragen. Vanaf 8 juli kunt u doorlaatbewijs online aanvragen... als u het niet automatisch krijgt. En u kunt ook vanaf 8 juli de kentekencheck doen. Dus kijk op www.zandvoort.nl. Slash Formule 1. Perties, ja, er gaat weer heel wat gebeuren. Ja, dus zo, dat gaan we over weer. even de Zandvoortse berichten. Ja. En dan is het tijd voor die landenkeuze. Maar die hebben we nog niet juist Ja, ik ga even zoeken. Doe maar even. Dan start ik even een plaat met de gitaar. Lekker hoor. Could I live with being fake? Dat is de vraag, want deze was niet. I need to make a decision blurring my vision I'm sick of fences and the expenses I'm the answers Relying on only chances For my own sake Could I live with being fake? Tomorrow is so uncertain Draw back the curtain on this good part of life. The worry could strike a knife. Or should I go for it now? The only way I know how. Oh. Become this neat process package. There's an always distractors. She so come water me down. She so come beat in this town. Or should I hold on down? Over which direction to steer? Tomorrow is so uncertain. Before I draw back the curtain on this good part of life, the worry hooks like a knife. Could live with being fake? Could I live with Falling. I need to be self-sufficient, to achieve my own vision, I need to do it on my own, I watch the confidence grow, or should I go for it now, the only way I know how? Could I live with being fake? Could I live with being fake? I'm wide awake, just how much would I take, could I live with being fake, could I live with being fake, be fake. should I go for it now, <laughs> the only way I know, how, yes, mooi dit hoor, Tom A. Smith, and could I be living with being fake, ja, soms moet je een beetje aanpassen aan de omgeving. En dan moet je gewoon even mooi weer spelen. Dat is zo'n leugentje. Best willen is dat toch? Noem eens dat. En dan kom je veel verder dan uiteindelijk gewoon altijd maar weer. je Echt jezelf zijn. Ja. Opgaan in de groep. Ja, aanpassen beetje weet je aan de onzichtbaar. Groep. Beweegd zijn. Goed, ja. ik kon hem vandaag niet laten liggen. Natuurlijk. Hij is vandaag ook jarig. Jack White, hij wordt vandaag 46. 46? Nee, 47 wordt hij. Dus die gast is van... Ah, uh, heb uh, oh, ik de naam vergeten. Nou goed, hij heeft onder andere de and Tours opge opgezet in 2005. En The Dead Weather. Maar hij is ook eigenlijk bekend van dat, van, dat, van dat dramatische gitaarspel... wat hij heeft. Hij ja, heeft ook een maar stem. Echt, dit is echt over de top dit altijd. het, is over het geweld. In zijn gitaarspeel zit altijd een stukje verontrustendheid. Het is gekte wat erin zit. Hij, hij, is, hij heeft het vaak over, over gekhuizen, dolhuizen de middeleeuwen. Hij beschrijft van allerlei dingen in zijn muziek. Ik kan dat wel waarderen. Er is een documentaire van hem op internet te vinden. En dat gaat samen met uh, uh, uh, Jimmy Page. En Jimmy Page is van Led Zeppelin. En die ads van YouTube uh, En dan leggen ze uit hoe goed gitaarspel in elkaar zit. Dit is gewoon echt... Als je Jack White niet kent, is het echt de muziek... Uh, wat je eens keer in moet gaan verdiepen. Ik uh, ken hem niet, moet ik eerlijk zeggen. Wat hij leuk gedaan heeft, pas geleden... is 8 april 2022... tijdens een concert in zijn thuisbasis Detroit... op het podium... riep hij zijn vriendin Olivia uh, John... Olivia uh, Norton John? Ja, die ja. En, die? Nee, dat die is ook niet. <laughs> dat is een andere leeftijdscategorie. Die zag je toch niet zo zitten? Jij heet ook Olivia. Nee, ik wil die ander. Maar die uh, heeft hij ten huwelijk gevraagd. Hij is ook gitariste. En uh, nou, goed, ze zijn getrouwd. Hij is, hij is ooit getrouwd geweest met Mac White. Hij hield altijd vol dat het zijn zus was. Maar dat is helemaal niet zo. Hij heet namelijk helemaal geen Jack White. Hij heet eigenlijk uh, John Anthony Gillis. Maar hij is ooit getrouwd geweest met Mac White. En toen heeft hij haar naam heeft aangenomen. Oh, okay. Over maar even gekte gesproken. Yeah. Heel rare gast deze, Jack White. Goed, Wat ja, ik heb heen? ook nog een... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, sorry, Wat? we hebben het dan over quarantaine. Ja. Apenpokken, uh, corona. Maar nu zijn de quarantaine maatregelen genomen in Florida. In delen van deze staat. Om te voorkomen dat de Afrikaanse reuzenslak zich verder over de staat verspreidt. Reuzeslak? Die kan nou ook een parasiet met zich meedragen. Dat, oh. uh, dat wordt de rattenlongworm genoemd. En dat kan dus hersenvliesontsteking veroorzaken bij mensen en vee. En die uh, dier bedreigt ook nog met zijn eetlust ook landbouwgewassen. Uh, gewassen. Maar het is ook waanzinnig. Die slak is gewoon enorm groot. En ja, wat is groot dan? Ja, uh, meer dan 25 centimeter lang. En centimeter. kan centim tot 700 gram wegen. Huh? Dat is echt, uh, dat is gewoon een uh, marmot. Zo, zo groot. <laughs> Oké, okay. ja. wacht even. Uh, oh, er zit er eentje. Oh, er geeft wel veel troep. Ja, wat maar uh, als, je dat, als je daar uh, ja. op gaat staan, dan glij je gewoon helemaal weg. Dan ga je oh. zelf onderuit. Het zit op het plafond ook Ui. gewoon. Ja, ja. jezus, ja, de deur dicht moeten doen. Ze kruipen zo langzaam. Als je even ja. niet oplet, als je legt op slapen. Op, uh, papaya, pina, rubber, bonen, erten en komkommers. Dus als je één zo'n slak bij jou hebt, er ja. liggen heel veel eitjes. Nou, dan heb je echt een plaag. Het is echt het, in je het, ding het, een slak, kom op nou. Ja, het dier bedreigt een uh, uit Etlus uh, land gewassen. En ze worden dus met vliegtuigjes en zo worden ze met dus chemische bedrij beschrijvingsmiddelen worden ze dus uh, uitgeroeid. Ja. Niet op schieten! En ja. als, dat, als ze niet uitgeroeid worden, wordt wel de mogelijkheid tot voortplanting aangetast. Maar ja, ook voor alle andere slakken die daar zitten. Dus dat is natuurlijk wel weer heel naar. Dit, dit, dit ziet eruit als een of andere een, een tekenfilm. Ik zie het helemaal voor me een tekenfilm. Slakken die er heel traag de hele wereld overnemen. Ja, maar je kan denk ik wel die slakken ook mijn zus die haalt altijd alle slakken van het koolgewas af ja. en die gooien ze in een emmer, maar dat kan je met deze natuurlijk ook doen, want uh, ja je, hebt wel gauw, je emmer is wel gauw vol. Gauw vol, ja. Maar je moet gewoon zorgen dat je ze gelijk weghaalt en, uh, en dan. Uh... En dan gooi je ze in een hoek, hoek van de tuin en dan kom je s ochtends dan zijn ze allemaal weer teruggekropen. Ja, nee, daarom moet je het goed afsluiten. En zo. De trippets waren hè? Zout opgooien. Ja, je ziet Dat helemaal niet tegen. Een dierenbeul gewoon. <laughs> ja goed, tijd voor de Jolandekeuze deze week. Ja, ik heb hem en. klaarstaan. Want uh, de dame genoemd. van de sister Sledge is jarig. En ja. dat is uh, Debbie Sledge. En zij is van 1954, dus is ze uh, 68 jaar geworden. Ik, ik start, start er vast in. En ja. uh, ze waren natuurlijk erg uh, bekend vroeger. En is mee, mede door Niles Rogers. Die heeft gewoon dat lekkere riffje bij hun gedaan. En Zeker. ze dansen erg leuk. Ja, <laughs> nou, ik Nou, ik ga even kijken. Ja. Slet omdat een van de sletten jarig was. Nou ja, zeg hoeveel man? Welke van de sletten waren was die jarig? Debbie. Debbie. Ah, Debbie ja die ene. Slets. Oh ja. Nou goed, dame in het rood. He? En dan lachend en dansend. Hij is een hele disco discopass. Echt nou, discopass. Ja, ja, <laughs> ja, echt, ja geweldig. Echt Wild was het niet, maar goed bewo bewoog en leuk om naar te kijken. Ik zal wel even stilstaan. De even stelen, klassiekers hoor. die je hier ook voorbij komen. En gisteren heb ik even het nieuws zitten kijken of vanochtend, ook weer even het nieuws gekeken. En toen, uh, Poetin moest nog even zeggen. En wat zei hij nou ook alweer? Als Europa ons wil aanvallen, dan moeten ze dat gewoon maar doen. Jullie hebben nog niks gezien. Luister even. Miss dat had hij het op de poli Ja, zeg. Nou, wat? Dat? Hoor je dat? Ja? Nee? Ja, hoor ja? je Je dit. Hij had een droog mond. Oh. Hij, hij, hij vond het toch heel spannend. Of is het een de ander ziektebeeld wat hij heeft? Het schijnt toch ook dat hij zijn rechterhand in beweegt, de dus is het, heeft hij het Hitler-syndroom dat hij ook Parkinson heeft of iets dat hij aftakelt? Dat hopen we dan. Dat is er ook al. Ja, ik hoop het ook wel. Maar goed, het is allemaal vals vlijf, natuurlijk. Het is allemaal niet waar. En uh, ik weet dat ook allemaal niet. Maar goed, uh, Poetin dreigt echt van, nou, uh, jullie hebben nog maar een klein stukje ge gezien van wat hij kan. En hij schijnt nu ook. Ja, uh, vandaag in de Telegraaf te lezen: allerlei strijders, en dat zijn islamstrijders, die kan hij inzetten. En daar stond een stuk van in de Telegraaf. Uh, dat die uh, eigenlijk alleen maar voor het islam uh, strijden. En nou, die worden dan ingehuurd door hem. En die maken de boel uh, zeer onrustig. Dus hij uh, schakelt gewoon allerlei andere uh, Ja, hier uh, de, uh, de oorlog in Oerigenen trekt uh, uh, vogels en diverse pluimage aan. Huursoldaten, idealisten, wapenfanaten. En er wordt gevreesd dat de Tsitschenen... Uh, uh, de, de, de strijden islam. Uh, de gasten daar nu worden ingezet. En uh, die gaan door tot Poetin de stekker eruit trekt. Die gaan tot de laatste man overeind staan. Dus het is nog niet afgelopen Maar goed, mm. dat zijn de woorden van Poetin. Gezellig. Niet zo, niet zo fijn, nee. nee. Uh, Tony Sirico, die is vrijdag gisteren op 79-jarige leeftijd onverleden. Yeah. Ja. De acteur was met name bekend van zijn rol als mafioso Paulie Walnut... In serie de serie The Sopranos. Oh ja. En uh, ja, hij was dus. Uh, dat hij vaak een gangster speelde. maar hij was in zijn echte leven was hij ook een crimineel. Oh, en zo werd cool. hij meerdere keren gearresteerd. voor diverse vergrijpen. En hij heeft, in 1971 heeft hij uh, celstraf gekregen. voor illegaal wapenbezit. En uh, in 1989 sprak hij in de do documentaire The Big Bang over zijn criminele verleden en wat voor invloed dat op hem heeft gehad. En ik had zo van, oh, die wil ik wel een keertje zien. Die The Big, uh, Bang. Big Bang. Oké, okay. de Big Bang is ook een serie volgens mij, toch? Maar het is een comedieserie. Ja, dat is weer wat ja, anders. Dit is wel echt iets heel anders. Zijn. Nou goed, het is tijd voor een geinig muziek zieren. Een lekker gitaarbeentje. Het gedaan. gedaan. Elephant. De olifant in de kamer. Hij wordt alles genoemd. Hometown. Still living in my hometown Nederlandse band. Timmer aardig aan de weg. En dat heet Hometown. Ja, leuk hoor. Nou goed, nieuws dat ons bereik afgelopen week is natuurlijk ook dit. In vlees, bloed en melk van koeien en varkens zijn microplastics gevonden. Ook in veevoer zaten resten. Dat blijkt uit een steekproef die milieuorganisatie Plastic Soup Foundation... liet doen door de Vrije Universiteit in Amsterdam. Verder onderzoek moet uitwijzen of het schadelijk is voor mensen. Ja, precies. Misschien is het allemaal geen punt. Misschien zijn, zijn, is het niet door die vaccins dat we het allemaal hebben gekregen. Dat plastic. Zijn dat die dingetjes waar we ons uh, alles kunnen meten... ...en uh, tracen tra tra tra tra tra tra ja. waar we zitten en zo? Plastic in allerlei ja. dingen. Ja, het ja. Ja, klinkt natuurlijk heel verontrustend. Maar achteraf denk ik, nou, we gaan ook even ontzoeken of het erg is. Ik bedoel, plastic is een mooi spul. Je kan er van alles mee maken natuurlijk. Dus het uh, is helemaal geen punt verder. Ik denk dat we het gewoon man langs nog heen moeten laten glippen. Ja, je ademt het allemaal in, hè, al die, al die rubberen, al die stikstof, hè, yeah? nee, niet. Dat, dat fijnstof, al yeah? die autobanden, ja, yeah? dat ligt, zit allemaal in de lucht. Dus dat ademt ook allemaal in. Oké. Okay. Want uh, we je eens kijken hoe snel dat profiel van je banden afverdwijnt. Uh, ja, Dan blijft klopt. het allemaal van al die auto's. Die... Ja, daardoor wordt je terras ook zo zwart. Oké, okay. nou, dus, uh... ik, ik hoor het al, ik voel het niet opkomen. No. The... Ja. Jazeker, het is afgelopen. Your days are numbered. Ja. Nou, dat geldt ook voor Tesla. En Tesla heeft nu paspoorten uitgedeeld bij een ludiek protest. Vrije Republiek Tesla. En uh, ze zijn uh, onafhankelijk. Tesla is bang dat de havens en weilanden uiteindelijk leeg zullen zijn. Dat dat typisch Texelse dan echt ver te zoeken is. En uh, bij de oproep van of onafhankelijkheid waren dus uh, gisterochtend veel Texel's en vissers en boeren aanwezig. En veel sympathisanten met boerenzakdoeken aan hun fiets. En op weg naar uh, Tesla werden afvoldertjes uitgedeeld. En langs de wegen op Tesla staan tractoren en poppen van stro. Oh ja. Maar het is wel een serieuze actie hoor. Want ze willen duidelijk maken dat je niet met elkaar zo communiceert zoals het de laatste tijd gaat. Dus, uh, de vloot is al gehalveerd. Er zijn nog maar 15 quotas over. moet dat weer voor de helft minder zijn. Want de vissers worden ook aangepakt, blijkbaar. Ja, nou, zeker. Ja, daar uh... ja, goed. Dingen wordt vissers. Dat, wat, dat is ook dus altijd het verhaal. Ja. Nou ja, goed. Tot zover het Ja. Dat ja. was mij genoeg en tot, tot volgende week weer. Tot volgende week. Hoi.